Tien uur, Martijn huis met het NOS-journaal. In Battleford is bij een schietpartij een dode gevallen. Twee mensen raakten gewond. De dode is volgens betrouwbare bronnen Remco H., een bekende van de politie. Hij zou door verscheidene kogels zijn geraakt. Hij is een zoon van Ruud H., die een gevangenisstraf uitziet voor cocaïnesmokkel. Volgens kroongetuige Peter Laes van het grote liquidatieproces... stond Remco H. ook op de lijst om vermoord te worden, zeggen de bronnen. Op het Tahrirplein in Cairo is tot laat vanavond gedemonstreerd... tegen de Egyptische president Morsi. Die heeft zichzelf per decreet meer macht toebedeeld. Sommige demonstranten willen vannacht op het plein blijven. Die hopen dat er morgen een massale protestactie komt. Eerder op de avond zette de politie traangas in tegen de demonstranten. Die riepen leuzen tegen Morsi. Ze vergeleken hem met Hosni Mubarak, die een jaar geleden werd afgezet. Ook in Alexandrië, Port Said en Suez... waren vandaag gewelddadige protesten tegen Morsi. De betogers eisen dat hij de macht die hij gisteren naar zich toetrok weer afstaat. Hij regelde gisteren dat de rechter geen enkel besluit van hem kan terugdraaien. Het CDA wil van het kabinet weten wat de aanpassing van de hypotheekrenteaftrek betekent voor de middeninkomens. Volgens drie CDA-Kamerleden gaat de discussie tot nu toe alleen over de gevolgen voor mensen in de hoogste belastingsschrijf van 52 procent. De aftrek voor die groep wordt in 28 stapjes afgebouwd. Maar wat er gebeurt bij mensen die 20.000 tot 60.000 euro per jaar verdienen... is volgens de CDA'ers te vaag. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Nac Breda verloor thuis met 3-0 van Ado Den Haag. Dagelijkse de doelpunten kwamen van Beugelsdijk, Cherie en Poupon. Het weer vannacht laaghangende bewolking en op sommige plaatsen mist. Koelt op de meeste plaatsen af naar een graad of 4. Morgen grijs en in de middag regen. Het wordt dan ongeveer 9 graden.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 Langs de Lijn met Dionne de Graaf. Goedenavond, dit is Langs de Lijn van vrijdagavond 23 november. De avond van NAC Breda tegen ADO Den Haag. En de dag van net niet voor een paar Nederlandse zwemmers. Op de Europese kampioenschappen Korte Baan was er voor Oranje drie keer een vierde plaats. Kan niet beroerder, weet Jurie Verlinde. 2009 Istanbul de vierde. Ik het vorig jaar vieren. Kan nu, ik word nu weer vieren. <lacht> Robin Vreins krijgt de kans in de Formule 1. Hij wordt testrijder bij Sauber. Frijns heeft er hard voor gewerkt. Je moet eigenlijk goed wakker zijn daar en uh, goed uh, opletten wat het team allemaal te zeggen heeft. En dat heb ik goed gedaan. En straks ook Dik Advocaat. Ouderwets getergd over de media. Want die zijn veel te negatief. Eerst is McLaren aan de beurt. Dan is advocaat aan de beurt. Nou, oké, okay, prima. Dan ga ik weer terug, uh, val ik weer terug in uh, de oude Dik Advocaat. Hij blijft net zo aardig als hiervoor. Hoor. <laughs> dat was. Dik advocaat, dik advocaat zoals we hem kennen. We gaan naar uh, Nak tegen ADO. Frank Wielaert, we hebben in het nieuws al gehoord. 0-3, hè? was het een enerverend avondje in Breda? Nee, nee het was alles behalve enerverend. De eerste 20 minuten dacht ik eerlijk gezegd nog, Dionne. Het gaat er wel een klein beetje op lijken wat Nak betreft. Maar dat verhaal dat kennen we nog een klein beetje. En een maand geleden werd John Karel eruit gekieperd in Breda. En kwam Adrie Bogers op zijn uh, stoeltje van hoofdtrainer te zitten. Vervolgens ging Nak op bezoek bij VVV... En uh, wervelde het daar 45 minuten langs uh, de Venloanaren. Was het 4-1. En daarna was het eigenlijk uh, meteen over. Wond het nog eigenlijk per ongeluk thuis van RKC. Maar vervolgens werd er verloren van Groningen, van Zwolle en nu dus ook van A ADO. En uh, met een nieuwe trainer op de bank nota bene, de Bosja Goudelje. Alweer de derde trainer in een maand tijd. En dat is ook niet goed voor de continuïteit binnen een club rond de selectie. Zeker als de selectie nergens van weet en er niet in gekend is en zich daar niet heel erg prettig bij voelt. Zeggen ze dan bij monden van uh, Jellet en Rauwelaar. En dat zie je dan terug in zo'n wedstrijd op het moment. Dat gaat eigenlijk mis. Op het moment dat Buijs uh, een doelpunt maakt, daarvoor afgaand uh, twee keer Hens maakt. En dus uh, Wiedemeyer keurt de, de goal terecht af. En daarna zakt het helemaal weg bij NAC. En Ado is sowieso niet goed begonnen aan de wedstrijd. Dus de rest van de eerste helft, het laatste half uur, is eigenlijk niet om aan te zien. En dan na rust komt Ado dan toch met een frisse Porsche onverzettelijkheid, Creëert niet zo gek veel kansen. Maar op het moment dat iedereen denkt Kees Luiks had NAC op 1-0 moeten zetten uit een hoekschop... gebeurt het één hoekschop later aan de andere kant via Beugelsdijk. Ook een centrale verdediger. Hij maakt hem wel. En dan is de wedstrijd eigenlijk al min of meer klaar. Chery maakt dan nog 0-2. Poupon mag vanaf de penalty. Die stip nog aanleggen voor 0-3 om de ellende nog maar groter te maken bij uh, Nak Breda. Dat gewoon 15e blijft in de buurt van Pek Zwolle dat daar vlak boven staat. Dat uh, trouwens VVV ontvakt, dat staat dan weer net onder Nak. Dus een van die twee, of Pek loopt weg of VVV komt dichterbij... En dat zijn allemaal zorgelijke dingen. NAC, waarvan ze denken wij horen tussen plek 4 en plek 10 thuis. Dat is de officiële lezing. De officieuze lezing, dat weten we inmiddels allemaal. Ze mogen blij zijn als ze geen na-competitie spelen. En dat zijn de plekken waar ze op dit moment in de buurt staan. Je ziet het ook terug in het voetbal. Het is niet goed. ADO vecht zich weer boven die 6-1 nederlaag uit vorige week tegen PSV. Dat is in ieder geval wel goed om te zien. Het niveau van het voetballen. Pas niet al te hoog, maar dat zal ADO verder worst zijn. Drie uitpunten bij NAC, dat is voor ADO prima. En NAC, ja, dat heeft problemen en dat houdt problemen. Dankjewel Frank Wielaert. We komen straks ook nog terug met reacties vanuit Preda. Het dat je na al die jaren nog steeds die tekst uit je hoofd weet. Van begin tot eind. Steve Miller bent uit 1982. Abba Kadabra. De tweede dag van het EK Kortebaan zwemmen leverde geen medailles op voor de Nederlandse ploeg. Kira Toussaint werd vierde op de 100 meter rugslag. Sharon van Rouwendaal eindigde als vijfde. Joeri Verlinden viel op de 100 meter vlinderslag ook net buiten de prijzen. Hij werd vierde. Slaggever, commentator van het zwemmen, Bob van der Tak, goedenavond. Dag Dionne. Uh, jij hebt uh, het uh, goed kunnen bekijken, drie keer net niet heet dat. Hè? Ja, echt net niet. Had er meer in gezeten? Ja, toch wel vind ik zeker Kira Toussaint, die ging als tweede door naar de finale. Dus dan is er echt wel perspectief om het podium te halen. Zeker met de tijd die ze gisteren zwom, was eigenlijk een uh, verbluffend Nederlands record, 57-16. Ja. Als tweede dus naar de finale. En als ze die tijd vandaag had gezwommen, die 57-16, was ze ook tweede geworden. Maar ze zwom die tijd niet, ze zwom een stuk langzamer. 58-22, meer dan een seconde erboven dus. dus. het verval was wel erg groot. Eerste deel van de race ging nog goed, maar in het tweede deel ging het helemaal mis. Ja, zullen we even naar de luisteren? Het talent, Kira Toussaint. Ja, ik weet niet zo goed wat er gebeurde, maar ik, kwam heel veel, ik ging helemaal dood. Helemaal dood. En dat had ik echt uh, gisteren en gistermiddag helemaal niet. En ja, ik weet niet zo goed waar het mis is gegaan. Zou dat met een, met een finale te maken kunnen hebben dat er dan toch wat extra spanning op zit? Ja, dat denk ik wel, ja. Maar ik moet daar zelf even rustig over na gaan denken. En ja, kijken waar het aan lag. Ik ja. weet het nu op dit moment even niet zo goed. Hoe heb je naar die finale toegeleefd? Was dat ook al anders dan, dan een normale wedstrijd voor je? Uh, nou, op zich was ik best relaxed vanmorgen en voelde me goed. En, ja. Maar ik werd op een gegeven moment toch wel erg zenuwachtig. Ja, ik denk dat het dat toch wel een beetje geweest is. En heeft je moeder, heeft je, moeder je daarbij nog geholpen? Zeer ervaren natuurlijk. In, in het zwemmen van finales. Heb je veel, veel contact met haar gehad? Nee, eigenlijk na nou, gisteren de halffinale eigenlijk niet meer. Ja, ze hebben me vanmorgen nog een berichtje gestuurd. Succes, maar verder eigenlijk niet. geen contact gehad. Straks zien. En dan, ja, dan je natuurlijk, want je had graag een medaille willen laten zien. Ja, maar ja, ja er is niks uh, anders van te maken. Kira Toussaint is de dochter van Olympisch kampioen Jolanda de Rover. Ze won in 1984 in Los Angeles goud op de 200 meter rugslag. Martin Vriesema vroeg ook aan haar een reactie. Nou, ik moet zeggen, ik was zelf ontzettend zenuwachtig. Want uh, ja, het is heel veel spanning als je dochter in zo'n finale staat... En uh, ja, helaas, ze heeft uh, goed geprobeerd, maar helaas vierde. Het is altijd uh, de rottigste plek om te krijgen. Uh, vooraf hadden we gehoopt op een medaille. Um, ze dacht zelf, misschien heeft het ook wel weer met die spanning te maken. Wat denk jij? Nou ja, kijk, je, je zwemt natuurlijk in de halffinale een hele goede tijd. En uh, er wordt in ieder geval van buitenaf heel veel druk op je gelegd, denk ik. Of dat voel je in ieder geval zo. En ja, dat, misschien heeft, is dat het geweest. Ik weet het niet. Ik heb er nog niet gesproken. Qua karakter, wat voor meisje is het? Uh, ze zal hier moeten wennen hè, om op, op dit niveau te presteren. Kan ze dat? Ja hoor, want uh, een, een paar jaar terug ging ze elke finale langzamer. Uh, nu gisteren in de halve finale ging ze s'avonds sneller en dat gaat de laatste tijd steeds beter. Dus ik denk uh, dat ze dat wel gaat leren. Hoe leuk is het voor je? Ik bedoel, jij hebt het bewezen op het hoogste niveau. Goud gewonnen. Hoe leuk is het dan om een dochter te hebben die, die ja, dat ook wil? Ja, het is echt geweldig. Het is voor haar alleen wel extra druk. Want ze wordt toch wel heel vaak vergeleken met mij. En dat is natuurlijk best lastig. Wat zeg je dan tegen haar? Ja, kijk, het is, uh, ze moeten gewoon zelf doen en uh, ze moeten dat zelf gewoon ook niet doen, dat vergelijken. En gelukkig zwemmen ze eigenlijk bijna op alles nu sneller, dus dat, uh, dat hoeft ook niet meer. Dus even kijken naar de rest van het toernooi. Dus dit was die honderdrug. Uh, waar verwacht je nog iets van haar? Nou ja, morgen zwemt ze de 50. Ik denk wel dat de 100 meter haar beste afstand is. Maar morgen de 50 kan ze ook nog wel uh, wat laten zien, hoop ik. Maar je legt geen druk op haar? Nee, dat heeft niet zoveel zin, want het is alleen maar lastig, denk ik. Kun je er wel een beetje van genieten ook? Ja, ik vind het heel erg leuk om, uh, om hier te zijn. En uh, ook om al die andere finalisten te zien. Het is echt geweldig, zo'n zo topturnooi in Europa. Ja, leuk hè. Moeder en dochter. Ze hebben het uh, allebei over het uh, mentale vlak. Daar, daar moet Kira dus uh, nog in groeien. Zie je dan, een, als dat lukt, een, een mooie toekomst voor haar, Bob? Ja, waarom niet? Talent heeft ze wel, dat is wel duidelijk. Dat heeft ze met name dus gisteren ook wel uh, laten zien. Maar vandaag is ze toch een beetje aan de, de spanning ten onder gegaan. Dat hoor je ook uh, ja, in, in de vraaggesprekken wel, ja. uh, wel doorklinken. Dus uh, ja, daar moet ze nog aan werken. Maar vergeet niet, het was ook pas haar eerste grote finale op het uh, internationale podium. Dus uh, een mooie leerschool. Dan gaan we naar Jurie Verlinde. Hij lijkt een uh, abonnement te hebben op de meest frustrerende plaats in de topsporterplek net naast het podium. 2009 in Istanbul werd ik vieren, ik werd vorig jaar vieren, ik, ik word nu weer vieren. <laughs> weet je, dit is gewoon echt, echt, ja, kloten punt. En uh, ik weet dat ik wat voor vorm ik hier ben. En voor mij is de, de, de vorm die is gewoon stijgend. Dus dat is wel voor mezelf mooi. Maar weet je, ik hoor daar gewoon thuis. Uh, en Munoz en een uh, en Maddie uh, die naast me lag. De afgelopen zomer geen speler gezongen. Dan vind ik dat ik, uh, ondanks als lange baan specialist moet ik daar gewoon voor zitten. En ja, dat lukt dan gewoon net niet. En uh, dat, is, dat is zonde. Maar voor in de maand is de WK. En uh, dan zou ik al die vierde plekken in de toekomst willen verhuilen voor uh, een mooie plak. Vlak na zo'n wedstrijd is het natuurlijk heel lastig. Het gaat allemaal ontzettend snel. Maar heb je dan enig idee waar je het misschien net even, even laat liggen? Mm, op dit moment zou ik het echt niet weten. Ik... Uh... Nogmaals, ik heb een mooie stijl in de lijn laten zien uh, vanaf de series. Ook gewoon dit seizoen op dit moment 50-9, het snelste tijd voor mezelf. En dat geeft wel aan dat het gewoon begint te komen. En ik heb nu nog bijna drie weken om eraan te sleutelen. En uh, in Istanbul gewoon echt uh, tussen de grote jongens uh, keihard meedoen. Aan de andere kant, gisteren zei je ook tegen me... ik wil er een keer staan, ik wil die prijzen pakken. En dan weer net niet. Het is ook de kunst natuurlijk dat dit weer je niet aan het twijfelen brengt, zou ik zeggen. Nee, maar dat doe ik zeker niet. Kijk, ik weet waar ik mee bezig ben en uh, hoe dat ik hier ben. En uh, kijk, zo'n eindranking, dat zegt natuurlijk iets over, over anderen en over mezelf. Maar voornamelijk kijk ik dus naar mijn eigen proces. En dan kan ik mezelf alleen afstraffen als ik geen goed keerpunt had of, of geen goede start. En als ik het vergelijk met gisteren, ik heb geen data gezien tot nu, maar het voelde allemaal beter dan, dan het gisteren was. En dat is voor mij een goed teken. Als je dit nou eens vertaalt na dat WK, meer concurrentie natuurlijk, de beste zwemmers uit de wereld. Er zullen misschien een paar ook niet zijn, dat weet ik niet. Maar uh, ja, wat is dan je target? Dan, dan mogen je afrekenen op wel of geen medaille? Ha, dat is mooi. hè. De... Ik vind dat ik er thuis hoor. Dat vind ik. En zeker omdat ik weet wat ik in de training doe. En ik weet ook van mijn concurrenten wat zij doen in de training. En daar, daarvoor doe ik niet onder. Alleen de kunst is om het in de wedstrijd goed te doen. En dat is wat ik gewoon uiteindelijk uh, moet gaan leren. En dat is de reden waarom ik weer hier sta. Weer met een balen gezicht voor de camera zeggen dat ik weer vierde ben. Maar goed, uiteindelijk doe ik het allemaal voor Rio. En daar blijf ik ook naartoe kijken. Maar ook die tussenstappen die moeten uiteindelijk goed zijn. Klinkt wel ontzettend nuchter, hè, Jurie Verlinde? Ja, een beetje sip ook vooral, hè? weer vierde. Maar goed, uh, hij zei het zelf ook, WK-korte baan over drie weken in Istanbul. Da dat is eigenlijk zijn echte grote doel deze winter. Hij wilde vandaag natuurlijk ook wel het podium halen... maar in Istanbul moet het echt gebeuren... En nou ja, we zullen zien of dat lukt. Uh, ik vind wel dat Verlinde de afgelopen jaren veel progressie heeft geboekt. Heeft hij ook laten zien in Londen op de Olympische Spelen. Haalde hij de, de Olympische finale op ja. de 100 meter vlinderslag. Zesde plaats, dus dat nou, is ook weer een stimulans om nog verder te gaan. Dus uh, de rek is er nog niet uit, hoor. denk ik, bij nee, Verlinde. En jij denkt ook wel dat hij dus... want ambities heeft hij genoeg, dat is uh, duidelijk... maar dat hij ook de kwaliteit heeft... om de absolute top te halen in het zwemmen. Ja, ja, ik denk het wel. Hij is zeer gefocust. Ik ken eigenlijk geen zwemmer die zo met zijn sport bezig is als Verlinde. Het is ook wel veelzeggend... want eigenlijk alle Nederlandse toppers zijn hier niet... Hè, bij dit EK Korte Baan in Chartres, Maar Verlinde als enige eigenlijk wel... Uh, we had na vijf weken vakantie meteen alweer de training opgepakt. Ja. Naar Londen. Meteen weer uh, ja, met dat zwemmen bezig. Uh, verbeteren. Had alweer allerlei uh, dingen gezien. Ook op de beelden van zijn race van Londen. die nog voor verbetering vatbaar waren. Met name starten keren. Uh, Nederlandse kwaal in het zwemmen. Altijd ja. moeilijk. We weten het nog. Pieter van de Hogeband vroeger. En uh, ja, voor Linden is, is echt zo'n type uh, tunnelvisie. Ja, en, nu, ja. en nu al praten over Rio, hè? want het is nog maar 2012. Rio, de Janeiro, Olympische Spelen, is pas in 2016. Maar ja. dat zit nu al in zijn hoofd. Dat zegt veel, vind ja. ik. Nou ja, als hij daar medaille haalt... dan heeft nooit meer iemand het over al die vierde plaats. Dat hè? denk ik ook niet. <laughs> um, wat voor mooi staat er morgen op het programma in Chartres? Ja, de finale van het Koningsnummer. 100 meter vrije slag, beide mannen. Helaas zonder Nederlanders, ook niet uh, met uh, Joost de Rijns. Die uh, sneuvelde in de halve finale uh, vandaag... Maar wel mooi natuurlijk om hem überhaupt weer aan het ja. werk te zien... in het zwembad na, na zijn vreselijke ziekte. Dus uh, nou ja, misschien dat hij uh, zondag op de 200 meter vrije slag... wel de finale kan halen. Want dat is eigenlijk meer zijn specialiteit dan die 100. Ja. Dankjewel, Bob van der Tak. We kijken uit naar morgen. Wij gaan verder met voetbal. En wel, naar de volgende man in 2011, in mei, speelde hij zijn laatste wedstrijd bij Sunderland. Daarna ging zijn uh, carrière onder andere verder als uh, analyticus bij de NOS. Maar uh, daar zal hij voorlopig geen tijd voor hebben, denk ik. Sinds gisteren is Boudewijn Zende de assistent van trainer Rafael Benitez bij Chelsea. Boudewijn Zende, goedenavond. Goedenavond. Hoe, uh, hoe gaat het daar met je in Engeland? Nou, ontzettend druk, ontzettend hectisch. Het ja. is... Uh afgelopen dagen is het echt uh, ja, gekke werk geweest. Het, uh, ik ben toevallig net, uh, net aangekomen in het hotel waar we nog een klein beetje nabespreken, maar het is zo als jij als, uh, als speler zijnde naar een, uh, naar een andere club gaat, dan is het zo dat je eigenlijk, uh, ja, je valt meteen binnen een groep en je traint en, uh, en je gaat richting je hotel en uh, dan heb je natuurlijk wat zaken te regelen. Alleen nu is het zo dat zodra Waar de groep klaar is met trainen, dan, dan begint het, uh, het echte werk weer. Waardoor je dus uh, moet voorbereiden op, uh, op de wedstrijd van zondag bijvoorbeeld, of de training van morgen. Of uh, het is in ons geval ook nog eens zo dat wij uh, 8 of 9 december richting Japan gaan voor de intercontinentaal te spelen. En uh, ja, wat dat betreft inderdaad, is het echt uh, even heel hectisch en heel anders. Het klinkt alsof je er al helemaal in zit. Ja, het gaat hard, hè. Het is echt uh, ongelooflijk. Het is allemaal binnen 24 uur zoveel veranderd. En uh, ja, ik vind het natuurlijk allemaal super, uh, super leuk, omdat het uh, ja een, een, een mogelijkheid is die, uh, die, die op mijn pad gekomen is door uh, ja door Benitez en, uh, en dan ook nog een keer bij een uh, een club als Chelsea waar ik zelf gespeeld heb. Ja. Ja, dat is gewoon een unieke mogelijkheid en die, uh, die heb ik dus ook met beide handen aangegeven. Ja, is het op je pad gekomen of had je, had je dit van tevoren wel bedacht dat je dit leuk zou vinden? Dat je dit graag zou doen? Nou, nou ik moet zeggen dat ik altijd wel een beetje uh, in gedachten uh, uh, gespeeld heb met het idee om, uh, ja, om, uh, om eventueel trainer te worden, assistent trainer of, uh, of in ieder geval uh, mijn papiertjes te halen. Uh, dat zou natuurlijk ook... Uh, uh, wel handig zijn als je, als je de wedstrijden analyseert voor televisie bijvoorbeeld. Dus ik had eigenlijk nog uh, ja, eigenlijk, uh, genoeg dingetjes waar ik, uh, waar ik sowieso mee bezig was. En ook uh, ja, een van de ideeën waar ik aan dacht is om, om deze richting op te gaan. Alleen had ik die keuze nog niet gemaakt uh, totdat uh, tot Benitez in één keer belde en, uh, en vroeg uh, of ik hem wilde komen assisteren. Ja, want dus hij, hij kogel uh, wel in ineens uh, door de kerk. Hij was uh, woensdag uh, ineens uh, de nieuwe trainer van Chelsea na het ontslag van uh, Di Matteo. En toen belde hij, zo, zo gaat dat dan. Hij belde jou. Ja, je moet zo zien, we hebben natuurlijk samengewerkt. Ja, en, uh, bij Liverpool, en, en, hè? Ja, bij Liverpool. En. Uh, ja, sinds mijn uh, vertrek bij Liverpool uh, heeft hij toch nog wel contact met mij gehouden. Uh, dat wil zeggen, is, ik, ik speelde bijvoorbeeld in Frankrijk. En als hij uh, een, een, een aantal spelers op de oog had in Frankrijk, dan belde hij mij en dan vroeg hij mijn mening. Dus uh, wat dat betreft uh, had hij mijn, uh, ja, mijn mening, waardeerde die toen ook. Ja. En uh, ik ben hem heel toevallig drie weken geleden tegengekomen in, uh, in Doha Qatar. Waar ik met ex-Barca tegen ex-Madrid speelde, een, een klassico. En uh, toen hebben we elkaar toevallig vijf minuten gezien in het hotel. En toen vroeg hij nogmaals naar mijn uh, ja, contactgegevens. Ja, en toen in één keer ging de telefoon uh, woensdagavond. En, uh, en, en donderdag zat ik al in Londen. Ja, wat is er, wat is er in die, nou eigenlijk hele korte tijd, uh, allemaal gebeurd? Want als, als speler en een transfer als speler is al... Uh, dan, dan zien wij hè, op televisie al wat er allemaal gebeurt. Namelijk veel. Maar wat gebeurt er nu met jou? Nou, het, is, uh, het voordeel is dat ik natuurlijk uh, bekend ben in Londen. Ik, uh, ik heb heel veel tijd uh, in Londen besteed, uh, ook uh, de laatste jaren. En ik heb hier mijn eigen plek, uh, uh, mijn eigen appartement. Dus wat dat betreft maakt het het iets makkelijker dat ik natuurlijk uh, wat dat betreft niet zo heel veel hoef te organiseren. Maar uh, ja, je kunt je voorstellen dat als je op... Uh, op, op woensdagavond uh, pak een beetje tussen acht en negen gebeld wordt en je moet uh, donderdag zorgen dat je om één uur in Londen bent dat je in één keer wel heel veel moet regelen en uh, ja dan, uh, dan kom je hier en dan uh, is het echt uh, ja dan word je als het ware met, uh, met de nieuwe assistenten met z'n word je eigenlijk een beetje uh, ja, voor de leeuwen gegooid omdat je uh, ja, te maken krijgt met een nieuwe spelersgroep die je niet kent uh, uh, uh, uh, gewoontes die je niet kent uh, we moeten die, die die die trainingen voorbereiden van de van dezelfde dag en van de, de dagen die daarna gaan komen wedstrijd die eraan komt uh, uh, de trip naar Japan die eraan komt dus, dus in één keer is het, uh, is het heel veel en uh, dan heb je het ook over uh, de videoanalyses, een uh, uh, stukje tactiek en uh, het voordeel is dat ik natuurlijk wel wat talen spreek dus ik kan met de met de groep spelers die dat die dat nu staat en kan ik ook makkelijk communiceren veel, en, veel Spanjaarden ja, heel veel Spanjaarden zijn Amerikanen. En, uh, dat, uh, dus ja, dat, dat is, hoort is allemaal bij jouw grappig. takenpakket? Ja, het is heel grappig eigenlijk. Als ik, als ik echt puur een. Uh, ik kan niet zeggen dat ik één, één, één taak heb. Uh, ik noem er iets. Uh, soms heb je bijvoorbeeld een keeper trainer of je hebt een, uh, een, een, een, een, een, een jongen die de, de video's uh, analyseert. Maar eigenlijk is mijn taak uh, zo. Uh, uh, ruim, dat ik eigenlijk overal bij betrokken ben. Dus uh, Ik ben zowel betrokken bij, het, uh, bij de voorbereiding van de training, bij, uh, bij, bij, het, uh, bij het analyseren van de, de videobeelden. Vervolgens uh, moet je een uh, uh, op het veld is het zo dat ik gewoon de vrijheid heb om, uh, om aanwijzingen te geven en mijn ervaringen met de jongens te delen. en uh, Natuurlijk wel de, de boodschap die Benitez heeft, uh, om die ook bij de jongens over te brengen als en niet eens wil dat ze naar links gaan, dan is het niet handig als ik natuurlijk zeg dat ze naar rechts moeten, maar uh, je snapt wel een beetje wat ik, uh, wat ik bedoel. Ik heb daar wel de vrijheid in uh, om, uh, om ook in te springen en dingen aan te geven. Ja. Is dat nog spannend voor jou? Ik bedoel, je, je zit wel bij een club die je kent, hè? In 2001 okay. ben je daar gepresenteerd als, uh, als speler. Maar het is ja. natuurlijk wel nieuw voor je. Is het spannend? Ja, het is, uh, het is zeer zeker spannend, uh, vooral ook omdat het allemaal zo plots gebeurde. Ik, uh, kijk Als jij, als jij uh, ja, drie, vier, vijf weken uh, weet dat zoiets raar gaat komen, is het natuurlijk heel anders dan dat je binnen 24 uur in één keer assistent bent bij Chelsea. En, uh, het, uh, het, uh, het makkelijke is, wat ik al aangaf, is dat ik hier natuurlijk uh, de weg ken en, en, en de club ken en de spelers uh, ken, omdat ik met sommigen samen gespeeld heb en anderen uh, tegen gespeeld heb en um, het, het is, de club is natuurlijk wel behoorlijk eh uh, vooruit gegaan in, in de tijd dat uh, dat ik hier zat uh, is een een nieuw trainingscomplex gekomen. Dus dat is uh, voor mij ook natuurlijk uh, nieuw, maar ook uh, daar daar is niet te heel leuk. En um, maar uh, ook een hele hoop mensen van achter de schermen, die, die, die zijn gewoon heel blij om mij weer te zien. En ja, dat, dat vind ik ook wel weer prettig. En dan moet ik wel zeggen dat eigenlijk overal waar ik gespeeld heb ben ik toch wel op een vrij goede manier weggegaan. Ja, dus dan is het wel leuk als je dan nu terugkomt en je ziet dezelfde mensen die bij die, wijze van spreken heb ik het dan over uh, mensen van de, ja, de materiaalman, de, de, de, de, de mensen in de keuken, de mensen van de administratie... Ja, iedereen is, uh, is blij om, uh, om me weer te zien. Dus dat is, uh, ja, dat is hartstikke leuk. Ja, ik was nog blijven steken bij het idee... dat je uh, misschien toch nog wel ergens een club zou willen vinden om te spelen. Is dit, is dit het uh, definitieve einde van, uh, van de spelersloopbaan van Boudewijn Zenden? Nou ja, de, de voetbalrijk kan, kan heel raar lopen natuurlijk, maar uh, nu zich dit heeft voorgedaan zou je toch inderdaad wel bijna zeggen dat dat dan uh, een hoofdstuk is uh, wat, wat je zou moeten afsluiten. Um, het, is, um, het is zo dat ik de laatste tijd uh, wel uh, gewoon uh, lekker doorgetraind heb. Uh, ik zat uh, in de maand um, uh, september, oktober heb ik nog twee maanden bij een Leverkusen meegetraind. Uh, dat was op uitnodiging van, uh, van Samen Hippia. En, en daar heb ik, uh, dat, was, dat was weliswaar om mijn conditie een beetje op peil te houden. En, en ook om een, uh, nou, een kijkje in de keuken te nemen uh, hoe, het, uh, hoe het gaat uh, bij een, een topclub in, uh, in Duitsland. Dus dat is een ervaring die ik ook wel mee kan nemen hier naartoe. Maar ik heb ook uh, altijd gezegd op het moment dat ik uh, bij het niet bijtekende wat ik, wat ik wel kon... Mm -hmm. En ik zei, ik wilde gewoon iets gaan, gaan doen uh, in de vorm van, uh, van, van een nieuwe uitdaging waar ik gewoon zin in had. En op dat moment had ik geen zin om, om nog een jaar bij te tekenen bij Sundeland. En ja, dan, dan ga je op een gegeven moment uh, dingetjes naast elkaar leggen en dan moet je bepaalde keuzes maken. En ook uh, in, in dat verlengstuk... Uh, ...was het zo dat ik uh, wel mogelijkheden gehad heb om, uh, om nog ergens uh, te gaan voetballen. Dat noem ik uh, bijvoorbeeld een land als China. Ja. Maar ik, ik, ik zag dat niet echt zitten. En dus toen Benitez mij belde met, het, uh, met de vraag of ik uh, of bij hem uh, eventueel assistent wilde worden... ...toen zei ik ook van ja, het moet wel een beetje passen. Ik, ik, ja, ik ga niet zomaar overal naartoe, hoe, ja, hoe raar dat ook klinkt dan hè. Uh, en toen, uh, toen hij mij uiteindelijk belde natuurlijk met het feit dat het, uh, dat het om Chelsea ging. Ja. En dan, uh, ja, dan was het voor mij een hele makkelijke keus Omdat dat eigenlijk wel iets is natuurlijk wat, uh, wat, wat in een plaatje past waar ik het over had. Ook al is dat dan nu wel in natuurlijk een andere rol dan, dan als speler. Ja, je hebt er niet heel lang over na moeten denken dus. Nee, dat ging ook Eén minuut. <laughs> uh, jullie hebben een lekker debuut uh, aanstaande zondag, hè? Chelsea, Manchester ja, beter kan City. Het niet, toch? Uh, dus jullie vallen midden in de voorbereiding voor de wedstrijd tegen de koploper? Ja, maar dat is. Um, uh, ik zeg altijd zo: uh, het voordeel is dat je in ieder geval de jongens niet hoeft uh, te motiveren. Want uh, je hebt natuurlijk een fantastische wedstrijd om uh, naar uit te kijken. Ja. En. Uh, uh, ja, je hebt natuurlijk heel weinig tijd om um, sowieso uh, uh, dingen te veranderen. Maar. Uh, ja, je, je, je gaat toch je best doen. Maar ja, het is natuurlijk een super wedstrijd om mee te starten. En, uh, ja, uh, laten we hopen dat we ook een, een goede start hebben. omdat um, ja, Dat is natuurlijk altijd prettig. Alle ogen zijn in ieder geval op jullie gericht. Nou, ja, sowieso. Zo. Want, uh, <laughs> ja, sowieso. Want Nederland heeft natuurlijk toch wel uh, een hoop stof doen opbaaien... Uh, uh, het ontslag van, uh, van Di Matteo. Ja. En, um, ja, we, we weten natuurlijk hoe het een beetje gaat in, uh, in de voetballerij. En, en, en bij sommige clubs gaat het dan toch nog iets, uh, iets uh, sneller aan toe als bij, bij, bij enig andere club. En uh, ja, daarbij... Uh... Daarbij is het zo dat op het moment dat, uh, dat Benitez natuurlijk, die een verleden heeft bij, bij Liverpool en ook uh, uh, natuurlijk Chelsea uh, een paar keer heeft uitgeschakeld in de Champions League, ja, dat dat natuurlijk uh, toch wel weer uh, de, de, de pennen uh, flink doet schrijven in Engeland. Uh, omdat, uh, omdat hij dan wordt aangesteld als, als trainer van, uh, van Chelsea. Dat, uh, dat doet uh, weer. Uh, natuurlijk wat, wat stof opwaaien. Maar ja, daar, daar zijn ze wel goed in hoor. En hoe, hoe hebben ze gereageerd op, uh, op jouw komst als assistent trainer? Ja, het, uh, kijk, ik ben natuurlijk een van de assistenten. en mm -hmm. uh, ik, uh, ik moet je eerlijk zeggen dat ik het zo uh, druk heb gehad... Dat ik, uh, dat ik nog geen televisie gekeken heb en ik heb ook nog geen krant gezien. Dus uh, een heel, een heel adequaat en correct antwoord kan ik je er niet op geven... Maar uh, ik heb in ieder geval niks, uh, niks negatiefs opgevangen. Dus. Nou ja, uh, rest uh, mij uh, je ongelooflijk veel succes te wensen in je nieuwe baan. wel. En, uh, uh, en succes aanstaande zondag, Chelsea, Manchester City. Ja, ja dankjewel. Dag, dank dankjewel. Tot ziens. Hoi. Ja, klinkt lekker, hè? Het onmiskenbare geluid van een Formule 1-auto. Achter het stuur, Robin Frijns staat op YouTube. Mooi nieuws vandaag over Frijns, want hij maakt definitief de overstap naar de Formule 1. Hij wordt testrijder voor Zauber. Zijn eerste reactie vanmiddag. Ja, natuurlijk, je werkt al heel lang voor. En uh, eindelijk krijg je een kans om te laten zien wat je kan. En uh, om met het team samen te werken was het natuurlijk een uh, grote eer. En ze uh, zijn natuurlijk wel uh, na de wat blij met mij. Dus uh, ik heb nu de kans gekregen voor mij voor een jaar te kunnen bewijzen. Met het ja. team. Natuurlijk is het voor mij heel erg belangrijk. Dus je moet echt ja, goed wakker zijn daar. En uh, goed uh, opletten wat het team allemaal te zeggen heeft. En dat heb ik uh, goed gedaan. Dat zei dus Robin Frijns. Ronald van Dam, onze Formule 1-watcher. Goedenavond. Goedenavond. Hij zegt dat hij het uh, goed gedaan heeft. Wat heeft hij dan precies goed gedaan? Hij heeft zich nou, tijdens die test in Abu Dhabi heeft hij, uh, denk ik, heel goed uh, samengewerkt met het team en de opdrachten die ze hem hebben gegeven uh, goed uitgevoerd. Ja, deze jongen stond al een tijdje op de radar van, uh, van Sauber en uh, heeft zich de afgelopen seizoenen uh, natuurlijk uh, fantastisch bewezen. Hij wordt drie keer achter elkaar in de klasse. Ja, twee keer waarin hij debuteerde kampioen met drie titels op rij. Um, heeft geen groot sponsorbudget uh, achter zich. Ik moet het dus echt van zijn talent hebben. En als je dan door een team als Sauber uh, wordt opgepikt. wat in het verleden al mannen als uh, Kimi Rijkoon en Robert Kubica inlijft. ook puur op talent. Dan, ja, dan heeft hij op dit moment gewoon het maximaal haalbare uh, eruit gehaald. Ja, dat is dus een enorme stap eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Dus voornamelijk op talent? Ja, voornamelijk op talent. Uh, want. Goed, zijn grote concurrent voor het laatste stoeltje bij Sauber was uh, Esteban Gutierrez, een uh, Mexicaan. Die uh, min of meer dezelfde weg heeft bewandeld als, uh, als Robin Vrijens. Hij is ook uh, leeftijdsgenoot. Maar hij heeft natuurlijk wel het voordeel dat uh, Telmex, uh, een groot telecombedrijf uit Mexico, uh, sponsor is bij, uh, bij Sauber. En uh, ja, die centjes willen ze daar natuurlijk ook niet uh, kwijt. En dat is eigenlijk wel ideaal voor hem hoor. En ze parkeren hem gewoon eigenlijk nu in de looten. Hij uh, kan heel veel gaan testen komend jaar. Uh, natuurlijk op vrijdag uh, uh, meetrainen. In de, in de auto van een van de saubers uh, mocht er wat gebeuren met uh, Gutierrez of Hulkenberg... Uh, kan hij meteen instappen, maar hij kan in ieder geval ervaring op gaan doen. En vroeger kon de coureurs dat veel makkelijker. Dan kon je gewoon uh, tijdens het seizoen tussen de races door heel veel testen. Nou, dat is allemaal aan banden gelegd. Dus mogelijkheden voor jonge coureurs om kilometers te maken in Formule 1. Nou, dus dat is eigenlijk heel erg lastig. Maar die mogelijkheid uh, krijgt Freins uh, nu. En uh, ja, dat, dat is voor hem, uh, denk ik, uh, perfect. Hij had natuurlijk niks liever gewoon gewild dan meteen gaan rijden. Want zo zit hij wel in elkaar. Ik heb hem toevallig... Uh, Vorige week uitgebreid uh, geïnterviewd. En het is, een, uh, ja, het is wel een mooi ventje Ik, ik uh, was zelf ook verbaasd. Er komt eigenlijk totaal uit het niets. Uh, klopt hij op de poort van de Formule 1? En uh, nu zit hij er al eigenlijk met een half been in. Ja, want even voor alle duidelijkheid. De kans dat hij echt een Formule 1 race komend seizoen gaat rijden... is niet zo groot. Hè? Maar hoe, nee. hoe dicht zit hij daarbij... Nou ja goed, hij, hij gaat natuurlijk gewoon meedraaien elk weekend uh, met het team. Hij zal ook uh, aanwezig zijn. Hij is de coureur. dus als er iets met een van de twee coureurs gebeurt, uh, een crash, uh, ziek of wat dan ook, dan, uh, dan zal hij uh, in moeten stappen. Dat hebben we dit is nog wel een paar keer gezien bij, uh, bij andere, de andere ja, teams het in nog het verleden. Ja. Ja. Ja, dus hij zit er gewoon heel dichtbij. En bovendien draait het mee. Je krijgt alle informatie. feedback, je wordt overal bij betrokken. Want ze zien het gewoon echt in die jongen zitten. En dat is wel het leuke van Sauber. Die kiezen toch wel gewoon coureurs nog steeds op basis van hun talent. En dat zijn er niet zo heel veel meer dan de Formule 1-Renstal die dat doen. Hey, kun, je, kun je een beeld geven van deze jongen? Ja, en het uh, uh, deed me ook wel een beetje denken aan, uh, aan Jos Verstappen toen ik zo uitgebreid met hem zat te praten. Het, het, het mooie aan het vind ik dat hij eigen weg, weg heeft gekozen. Hij heeft bewust Red Bull eigenlijk afgewimpeld, wat hem heel graag wilde hebben in hun opleidingsprogramma. Maar dan zegt hij van, uh, ja weet je, dan, dan ben je eigenlijk een beetje het zeggenschap over je eigen carrière kwijt. Red Bull zegt dan in welk team je moet gaan rijden, in welk klasse, in welk land. En ik wil dat gewoon, ja, voor mij is het heel belangrijk wat voor team ik zit. Ik moet daar goed gevoel bij hebben. Dus hij heeft zijn eigen route een beetje uitgestippeld en hij heeft gewoon eigenlijk elk jaar gewonnen. Het is een, uh, ja, een onbevangen jongen die, uh, die van zijn hart geen moorkuil uh, maakt. Hij, uh, hij, hij vertelt gewoon uh, zoals hij het vindt dat het is. Soms is het misschien wel wat handiger om je mond te houden, maar ik heb ze liever zo. Ja. En uh, ja, hij heeft, uh, heeft talent. Ik bedoel, uh, als je gewoon drie keer achter elkaar op rij kampioen wordt in die klasse waar je rijdt... dan, uh, dan kun je heel uh, lang en breed over gaan discussiëren. Maar dan, uh, dan kun je het wel, maar weet je wel wat gasgeven is. Ja, nou ja, misschien hebben we het over een paar jaar gewoon over Robin Frijns als Formule 1-coureur. Uh, ja. Dat zou hartstikke mooi zijn over Formule 1. En coureurs gesproken, het wordt onwaarschijnlijk spannend, hè, zondag. Ja, ga er maar voor zitten, hoor. Want uh, nou ja, we hebben nu de eerste vrije training in uh, Brazilië achter de rug. Um, het verschil tussen, tussen Vettel en, uh, en Alonso is 13 punten. Ik heb nog even in de geschiedenisboeken gedoken, of trouwens, zo lang geleden is het niet. Maar twee jaar geleden, toen stond de, uh, Alonso aan de leiding met 15 punten voorsprong op uh, Vettel. En daartussen stond nog Mark Webber. En uiteindelijk denk ik, was het vet die kampioen werd. Dus uh, laten de Duitsers zich uh, niet te uh, rijk rekenen. Het zou bovendien wel eens zondag uh, kunnen gaan regenen. Wat dan meteen van die Braziliaanse Grand Prix, Grand Prix toch weer een beetje een loterij gaat maken. Dus uh, ja, en de verschillen vielen mij mee in de training. Uh, er zat uh, zo'n drie tiende tussen, tussen de Red Bull... ...van Vettel en de Ferrari van uh, Alonso. Goed, de 13 punten marge, daar kun je mee gaan werken als uh, Vettel uh, zijnde. Maar uh, ja, het, het belooft een, een bloedstollend se, seizoen van het, of zo, slot van het seizoen te gaan worden. Ja, zijn ja. ze al een beetje met elkaar bezig? Merk je dat in de pers? Nou, dat valt me eigenlijk 100 uh, mee. Ze, zitten, ze laten meer anderen erover praten dan dat deze jongens elkaar zitten uit te dragen. Nee, Alonso zegt gewoon van ik ga voor mijn laatste kant. En, ja. Mocht het niet lukken volgend jaar op, op naar een nieuw seizoen... die blijft er onder. En ik denk dat de druk toch ook vooral bij, bij Vettel ligt. Dankjewel, Ronald van Dam. Wij gaan verder met voetbal. Het Europees avontuur van PSV zit er sinds gisteravond op... na de nederlaag tegen Njeper viel het doek... Maar al te zeer wordt daar niet om getreurd. Het behalen van de landstitel is natuurlijk een absolute prioriteit in Eindhoven. Vanochtend had de selectie een uitlooptraining op de hertgang. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Zeg meneer, heeft u ook zo'n kater? Een kater? Nee, ik heb geen kater. Niet na die wedstrijd van gisteren? Nee. Uh, nou, het komt beter. Of was het eigenlijk een beetje een uh, schijnvertoning? Uh, ja, ik vond van wel. Maar ja, dik advocaat is uh, duidelijk geweest, hè? Europa is ondergeschikt aan het landsbelang. Ja, Laat ik het zo zeggen, als je 3 miljoen verdient met Europa League... en je kunt vijfoudige verdienen met landskampioenschap... dan weet je je prioriteiten te stellen, denk ik. Begrip voor hebben dus? Ja, min of meer wel, ja. En zo kan je moeilijk zeggen bij het trainingsveld van PSV... dat de nederlaag tegen de Dnieper lang naelt. Anders is dat bij de persbijeenkomst van Dick Advocaat. Die natuurlijk gevraagd wordt naar de afwezigheid van Van Bommel... Strootman, Narsing en Willems in die wedstrijd. Waren ze nou echt geblesseerd? Werden ze gespaard omdat de Europa League niet belangrijk genoeg is? Ja, daar ga ik niet meer uh, iets over zeggen. Daar is genoeg over gezegd. En, uh, de media moeten maar mee doen wat ze zelf graag willen. Maar uh, voor mij is het voorbij. We gaan ons nu richten op de... Laatste fase van de eerste helft van het seizoen. Wat Dick Advocaat nog wel even wil benadrukken... is dat hij helemaal niet blij is met de uitschakeling op het Europese front. Nee, nogmaals voor alle duidelijkheid. Ik ben totaal niet opgelucht. Want we hadden wel graag doorgegaan. En die blessures? Jullie suggereren altijd over die spelers. Lens die moest gisteren ook met injectiespelers. Dat had hij ook niet kunnen spelen. Dus ja, spelers die voetballen kunnen geblesseerd raken. En dan gaan we vandaag kijken hoe dat, hoe dat eruit ziet. Waarbij Willems... Toch nog steeds een heel groot vraagteken is voor, voor zondag. Dus deed de advocaat niet aansparen. Het waren echte blessures. Ik, een dokter mag niet liegen. Je kunt ook aan de dokter vragen hoe die spelers ervoor staan. Dus uh, ik, ik vertel geen sprookjes. Ze dus konden niet spelen. Daar loopt de selectie van PSV bij de regenachtige hertgang. Een korte tijd uit. Meneer, een beetje troosteloze aanblikken. Troosteloos? Vindt u niet? Nou, nee. <lacht> Waarom nou? Iedereen is al opgewekt, hè? ondanks die nederlaag van gisteren. Dat is toch zo logisch als wat. Die, die hele, die, hele robaleak, die gaat zo langzaam langzamerhand gewoon op zijn kont. Die kon nu gestolen worden? Nou, dat wil ik niet zeggen, die kan gestolen worden. Maar ik vind gewoon als de, als, de, als de UEFA daar iets aantrekkelijks van wil maken... dan moeten ze niet op deze manier aanpakken. Ik bedoel, als jij hier op donderdag... Naar achteraan in Rusland een wedstrijd moet je spelen. Ja. En je moet dan op zondag weer spelen. Meneer, kom nou toch. De media die waren wel wat kritischer als het ging om PSV en het spelen in Europa. En er was ook te merken aan Dick Advocaat. Die maakte een wat getergde indruk. Dat klopt. Want? Het blijkt dus gewoon, het blijkt gewoon dat je als je een aantal dingen gewoon informeel of formeel zegt... dat het op een gegeven moment misbruikt wordt. Dus ik vertelde in zijn ouders. Niet meer. En daarmee doet advocaat op zijn constatering dat PSV geen selectie heeft om op vier fronten mee te doen. Ja, nou ja, dat soort dingen. Nog een paar van dat soort. Uh, dat zeg ik dan in alle eerlijkheid. En, uh, dat, daar leer je ook van. En, en dat heb ik ook nog gezegd, dat had ik ook achteraf maar ook niet moeten zeggen. Als ik weet dat een speler door één wedstrijd drie of vier wedstrijden eruit is, laat ik hem niet spelen. Nou, dat is ook stom geweest dat ik dat gezegd heb. Ach, eigenlijk is het vooral de negatieve houding van de media tegenover PSV die dik advocaat dwars zit. Ik, ik vind gewoon uh, hetzelfde geldt voor Twente. Twente staat bovenaan in de competitie, uh, 18 wedstrijden. Wordt ook op een hele negatieve manier, wordt daar uh, mee, mee omgegaan. En hetzelfde geldt voor PSV. En eerst is McLaren aan de beurt. Nou, ik kan het wel ma wat makkelijker hebben. Dan is advocaat aan de beurt. Nou, oké, okay, prima. Dan, dan, ga ik, dan ga ik weer terug, uh, val ik weer terug in uh, de oude dik advocaat. Maar blijven net zo aardig als hiervoor. Hè? Een korte uitlooptraining op het veld, want de eerstvolgende wedstrijd dient zich alweer aan. En niet tenminste, als je wilt gaan voor de schaal, Vitesse. Nou, oh, dat is een normale wedstrijd hoor. Ah, wel twee hooggeplaatste ploegen, Nou, oh, dat is gewoon een normale wedstrijd. Ja, daar komt een mooi programma aan, want na Vitesse komen nog Ajax, Napoli, FC Twente. En Nek en Nak. Ik heb het al meer gezegd. Iedereen doet makkelijk over die acht wedstrijden die we achter elkaar gewonnen hebben. Maar de komende wedstrijd moet het toch laten zien wat ze, wat ze kunnen. En dat wordt heel, heel interessant. En daar, daar zit ook nek en nak bij. En hopelijk voor PSV is dat dan weer met Kevin Strootman... met Mark van Bommel. Allebei volgens advocaat van onschatbare waarde voor PSV. Natuurlijk, dat zijn twee bepalende, Niet alleen qua voetbal, maar ook voor baal. En daar is dan weer een sprankje van de humoristische dik advocaat. Als we het hebben over Kevin Strootman... en de clubs die ongetwijfeld voor hem in de rij gaan staan. Anders uh, maak ik hem geblesseerd. <lacht> dus dan kunnen, ze hem niet, dan kunnen ze hem niet weghalen. Of ik zeg gewoon dat hij geblesseerd is... Dat doe ik. Hé, hey, chefje. chefje. Volgens mij is de hond het met u eens. Uh, nou, hij, als ik altijd tegen hem zeg... kom, gaan we naar de dan schiet hij zijn bandje in. Hè. En dan gaat je mee. Dus dat is een echte fan. Hij is een echte fan, ja. <laughs> dat klopt. Dus vanmorgen was er maar één hond op de hertgang. En dat was hij. <laughs> En uh, Edwin Cornelissen, die maakte deze bijdrage met een uh, schitterende dik advocaat weer. Goed, het wordt spannend morgen voor het Nationaal Basketbalteam bij de Mannen. Want dan stemt de Basketbalbond over hun toekomst. Aan de telefoon is Sanne van der Holst, oud-basketballer... en bestuurslid van NL Sporter, de vakbond voor topsporters. Goedenavond. Goedenavond. Uh, u vertegenwoordigt de spelers, hè? Ja, dat klopt, Ja, het is alleen geen beroep, het is gewoon... Uh, uh... Vrijwilligers uh, op vrijwillige basis eigenlijk. Ja, maar het is wel een hele, hele klus uh, deze dagen, denk ik. Ja, het is meer. Ja, het is een hele klus. Ja, dat klopt. Uh, gaat er gaat heel veel uren in zitten. Niet alleen ik, natuurlijk. onze juristen uh, het een prima. Uh, en nog meerdere mensen, heel veel spelers die er heel veel uh, tijd en uh, energie in stoppen. Ja, even naar het verhaal. De basketbalbond moet bezuinigen, uh, neemt, laten we zeggen, geen halve maatregelen. Uh, de bond besloot het programma voor de mannen voor twee jaar stil te leggen. Dat geldt dus voor de profs en voor de talenten. En morgen is er een algemene ledenvergadering. Wat kan daar gebeuren? Uh, nou, Daar wordt uiteindelijk gestemd over het uh, plan van aanpak... Uh, en het voornemen uh, voor een contributieverhoging van 5 euro uh, van de leden. En uh, de meeste stemmen zijn voor de rayons. Er zijn vijf rayons in Nederland. En die hebben allemaal uh, stemmen om voor of tegen... Uh, ...een plan uh, te stemmen. En in de plan van de aanpak is onder meer wat je zei... ...dat uh, het Nationaal Team en het Nationaal Onder Twintig uh, Herenteam... Uh, ...niet wordt ingeschreven voor de komende twee jaar. Hoe denk je dat er morgen gestemd wordt? Is het erop nou, of eronder? Er is... ja, ja, daar lijkt het wel op. Uh, of er moet dan natuurlijk nog een externe geldschieter of andere ideeën uh, naar voren komen. Uh, er is al wel wat bekend van de rayons. Rayon Zuid heeft uh, voor de plannen uh, gestemd. Rayon Oost ook. Rayon West en Rayon uh, Noord-Holland hebben tegen de plannen gestemd. En Rayon Noord heeft uh, voor de plannen gestemd, maar willen nog wat amendementen uh, maken op uh, de begroting. Ja, maar en wat die dat... precies inhouden weet ik nog niet. Nee, maar het, het gaat er dus echt om hangen. Ja, dat is zeker. Ja. Het wordt spannend. Ja. Um, maar het zou dus kunnen betekenen dat morgen uh, uh, ja, echt definitief is dat. Uh dat het programma voor de mannen er gewoon uit ligt. Dat is toch heel ja. erg? Ja, dat is heel erg en ongelooflijk. En, uh, het zou nu natuurlijk niet, uh, niet moeten kunnen en niet mogen. Uh, alleen de realiteit van nu, uh, dat er een uh, groot fi financieel tekort is. En uh, ja, dat de keuze uh, van het van huidige bestuur is om het zo aan te pakken. Wij zijn duidelijk voor een andere keuze. Uh, en een andere opzet, maar ja... Wij zijn niet uh, degene die het voor het zeggen. Nee, maar u, u zou ze bijvoorbeeld wel een eentje op weg kunnen helpen met uh, nou bijvoorbeeld plannen. Hebt u geprobeerd ze op andere gedachten te brengen? Uh, ja, we hebben uh, vandaag gesproken. Uh, alleen dat uh, met twee bestuursleden. Uh, alleen dat blijft een beetje bij de standpunten verdedigen uh, die zij uh, waar zij voor staan en uh, wat wij ervan vinden. En uh, ja, er is weinig. Uh, ruimte zijn niet uh, nader tot elkaar gekomen. Het nee, maar... was ook niet helemaal de verwachting, omdat er natuurlijk morgen een alv is waar er over gestemd wordt. Ja, maar hoe moet ik dat zien? Zij zeggen er moet bezuinigd worden, dus dat programma voor de mannen moet er gewoon uh, twee jaar uit. En u zegt er zijn alternatieven? Nou ja, de, de... De alternatief uh, is er niet direct en concreet, maar dat is wel de keuzes die je maakt. Uh, uh, nu gaat er heel veel uh, geld naar rollers uh, en basissballers, of uh, damesbaasballers. En het is niet zo dat de spelers uh, daar tegen zijn. Alleen, uh, je zou ook een andere verdeelsleutel kunnen nemen. Of je zou uh, misschien nog samen kunnen werken met de FED. Uh, of je zou de RTC's die in Nederland zijn, de regionale talentcentra, kunnen gebruiken. Om misschien toch wel 120 nationaal team uh, vorm te geven de komende jaar. Dus er zijn wel degelijk uh, mogelijkheden, alleen de vraag is of die goed onderzocht zijn en of, daar, of dat echt mogelijkheden zijn of dat het alleen ideeën zijn. Ja, want zij zullen zeggen: ja, dan moeten we, we moeten ergens op bezuinigen. Dan moeten we dus ergens anders op bezuinigen als we het niet doen op de mannen. Ja, dat klopt. Dat, dat, is, dat is het vervelende met een begroting die ingediend is. Uh, als je het ergens weghaalt, ja, dan, dan uh, uh, ja. Sorry, als als als het ergens naar het Nederlands Herenteam gaat, dan zal het ergens anders weer weg moeten. Dat klopt ja. ja. En dat is, dat is heel vervelend om vanuit een spelersperspectief te zeggen. Want we zijn uh, trots op de op de prestaties van de rollers en uh, de prestaties van de dames. Alleen wij vinden het uh, meer dan fair en goed voor het basketbal als er een Nederlands basketbalherenteam is, wat uiteindelijk het uithangbord is van de, van de basketbal, uh, dat dat er wel moet blijven. Dus niet zo dat we tegen andere dingen zijn, maar meer voor een nationaal herenteam. Ja. Zijn de spelers boos? Ja, zeker. Boos en geïrriteerd en uh, verontwaardigd. Hoe gaat het morgen aflopen, denkt u? Ja, dat is uh, koffiedik kijken. Um, we hebben, het zal een hele lange dag worden. Het zal pittig worden. Omdat de rayons ook niet allemaal op één lijn zitten. Dus uh, ik weet niet of er tot een stemming komt. En zoals uh, uh, wel vaker misschien ook gebeurt in de politiek. Uh, zijn er misschien nog dissidenten die, die uh, anders stemmen dan, uh, uh, uh, ja, dan het besloten is op een ALV van de rayons. Dus uh, daar kunnen we ook nog rekening mee houden, hoop ik. Zodat, uh, zodat het aan de goede kant uh, komt. Ja. En dat wil niet zeggen dat de spelers... Uh, het faillissement van de Bond willen in tegendeel. Maar we willen wel het doel is uh, het nationale team in de lucht houden. Dat is duidelijk. En uh, morgen is dus een hele belangrijke dag. We, we houden uh, de luisteraars daarvan op de hoogte. Dank u wel, Sander van der Holst. Oké, okay, dank u wel. Tot ziens. Gaan we terug naar de Eredivisie. Ook met een nieuwe coach kon NAC vanavond niet winnen. Het werd zelfs 0-3 in eigen huis dus tegen Ado Den Haag. Frank Snoeks in gesprek met die nieuwe coach, Nebosja Goedelje. Het was wel een moeilijke taak eh, trainer te worden van NAC. Het is alleen wel moeilijker geworden vanavond, denk ik. Ja, als je kijkt naar de uitslag, misschien wel, maar eh, als je kijkt naar het spel misschien niet. Ik vond ja, dat wij geen goed spel tot tot goal tegen. U zegt eigenlijk, eh, het eerste doelpunt heeft, heeft deze avond eh, verpest voor jullie? Dat klopt, ja. Dus eigenlijk is er niet zoveel aan de hand als ik u zo beluister. Dat is toch ook niet waar? Nee, kijk, je moet je ook niet zo te negatief zijn. Uh, ik zei gewoon, we hebben nog veel wedstrijden. Uh, als wij kijken nou dan naar die gespeelten tot de tegen, die was een goede voorbeeld. Hoe moeten wij doen. Dus alleen, ja, wedstrijd doen gewoon twee keer vijf, veertien minuten. Nu. Dus we moeten we heel goed opletten, met name restverdediging. Want het uh, sterke punt van Aden was omschakelmomenten. Die krijgen gewoon twee, drie goals uit omschakelmomenten. Dat betekent dat een organisatie, met name restverdediging, was gewoon niet goed. Ja, als je dan de balans opmaakt, dan weer verloren nul no goals wordt en nog weer een rode kaart. Dat zit, zit niet mee, ook? Nee, dat klopt. Het is gewoon nadelen voor de volgende wedstrijd. De volgende wedstrijd is gewoon uh, nek uit. Maar de strijd is ook best groot, dus, uh, dus uh, moeten wij kunnen oplossen. Het is ook weer zo dat je in Nederland van bijna elke ploeg ook wel kunt winnen, natuurlijk. Ja, wij gaan uh, elke wedstrijd proberen te winnen. Dus de bedoeling is gewoon, uh, gewoon winnen met elke wedstrijd met andere doelstellingen. Vanavond de doelstelling was een goede puntjespel maken. En dat hebben we goed gedaan. Uh, alleen ja, tot de goal tegen. Dan ging het gewoon mis. Ja, het is, het is, het is... u zit wel in een periode uh, met de club uh, dat je met goed maar alleen niet tevreden kunt zijn en dan moeten punten worden gehaald. Dat klopt. Ben ik helemaal eens met jullie. Alleen ja, we hebben nog vier wedstrijden tot, tot, tot, ja, tot januari. Dus we proberen gewoon kijken in wedstrijd per wedstrijd. Dan hoop je volgende wedstrijd gewoon drie punten te pakken. Wat punten halen zo nog tot, tot de kerst en dan uh, heeft u een periode, een aantal weken om met de ploeg te werken? Dat klopt gewoon. Uh, ik denk dat NAC uh, moet NAC worden. Uh, dat betekent dat het aanvallingsspelen moet uh, terugbrengen. Dat kost een beetje tijd, dat klopt. Dan kan je niet op korte termijn uh, alles bereiken. Dus, uh, dus we hebben nog veel wedstrijden, dus we moeten proberen gewoon, uh, op, de, op die manier voetballen. Als je tot goal tegen, dan, dan, dan, dan ziet het goed uit. NAC moet weer NAC worden. U weet nog hoe dat is, hè? Dat klopt. Uh, zeker met name taalstwedstrijden moeten we gewoon dominant zijn. Met veel uh, passie, met goede inzet, goede beleving, uh, vooruit voetbal en vooroud verdedigen. En dan krijg je ook publiek achter en dan dat betekent dat, uh, dat uh, nak moet nak worden. Dat zei Nebosja Goodelje. Het wordt vast een bijzondere wedstrijd zondag voor Graziano Pelle. Hij keert dan voor het eerst terug in Alkmaar als spits van Feyenoord. Martin Haar was al assistentcoach bij AZ toen Pelle naar Alkmaar kwam. Hij vertelde vanmiddag hoe ze toen der tijd in 2007 bij Pelle uitkwamen. Uh, middels de schouting van de Europese kampioenschap uh, Jong Oranje En uh, daarin maakte Graziano zo'n geweldige indruk op de technische staf van AZ, met name Brans en uh, Louis Vergaal. Dat Louis toen heeft gezegd, alles eraan zou uh, doen om Graziano naar Alkmaar te halen. Hij werd voor 6 miljoen euro overgenomen van Letje. En toen hij kwam, wat dachten jullie toen? Ja, uh, 6 miljoen, dat is natuurlijk een, een fix bedrag voor een, uh, voor een speler van 2, uh, 23 jaar op dat moment. Nou, als je in jonge talen speelt, dan heb je wel uh, bepaalde kwaliteiten. En toen Graziano op het veld kwam, kwam er een, een grote, sterke jongen... kwam uh, het trainingsveld op. Maar die uh, met name nog uh, moest wennen aan, uh, aan de manier van voetballen... zoals in Nederland. Aan uh, een andere cultuur, een andere manier van trainen dan de Italianen. Maar had ook wel bepaalde kwaliteiten waarvan je dacht... dat kan een hele goede speler worden. Toch is het eigenlijk in al die jaren, die vier jaar... Dat hij hier in Alkmaar was, eigenlijk nooit een daan van succes geweest. Nee, maar ik denk dat uh, onlangs uh, las ik een stukje van Graziano zelf. dat hij zei van, uh, dat hij ook uh, moest opboksen tegen twee geweldige spitsen. El Hamdoui en uh, Moussa Dambela. En uh, Graziano is in mijn ogen een type spits. Uh, waar je altijd mee uit de voeten kan... maar daar moet je wel een, een hele bewegelijke jongen omheen zetten... of diepgaande middenvelders, zoals hij op dit moment bij Feyenoord speelt. En dan scoort hij, in tegenstelling tot hier, aan de lopende band. Ja, maar nogmaals, dat heeft te maken met uh, vertrouwen. Hij is eerste spits bij Feyenoord, heeft weinig of geen concurrentie daar... krijgt het volle vertrouwen van Ronald, gaat scoren... Uh, ja, die jongen zit nu in een flauw, denk ik. Plus het feit dat hij volwassener en rustiger is geworden. En dat wat ik al net zei, dat Pelle nu op zijn best is. Komt hij zondag in Alkmaar? Zal er op hem gereageerd worden? Ik denk dat Cristiano wel goed ligt bij het Alkmaarse publiek. Het is altijd wel een sympathieke jongen geweest. En, en nog steeds. En uh, ik denk niet dat hij met een fluitconcert wordt onthaald. Hoe zal jullie weerzien zijn... Nou, ik heb, ik heb best wel een, een, een goede band in die vier jaren opgebouwd met Graziano. En uh, ik zal hem ook uh, omhelzen. Ik zal hem een hand geven. Maar op het moment van half drie tot kwart over vier... Ja, dan is Graziano een andere speler dan al die vier jaren daarvoor. Juist dat dat maar duidelijk is. Zondag dus. AZ tegen Feyenoord. Rob Fleur sprak met de assistenttrainer van AZ, Martin Haar. Ik heb voor u de uitslagen uit de eerste divisie. MVV tegen Goat Eagles 3-3. Volendam tegen Emmen 3-2. Den Bosch Telstar 0-1. Veendam Excelsior 3-2. Eindhoven Almere City 1-2. De Graafschap Fortuna Sitter 2-2. En HGOVV Helmond Sport 1-2. Zondag wordt nog gespeeld Sparta tegen Dordrecht. En maandag FC Os tegen Kambuur. De stand, de eerste drie in ieder geval. MVV is de nummer 1 met 31 punten uit 14 wedstrijden. Helmond Sport is de nummer 2 met 28 uit 14. En Sparta is de nummer 3 met 27 uit 13. FC Groningen gaat morgen zonder spits Zeefuik naar RKC. Trainer Robert Maaskant heeft hem uit de selectie gelaten... omdat hij Zeefuik niet fit vindt. De spits gaat een strenger programma krijgen om hem beter te maken... zegt Robert Maaskant. En het was geen fijne avond voor Rafael van der Vaart. Hij speelde met Hamburger SV een uitwedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf. Hij viel na een half uur uit met een dijbeenblessure. Toen stond het nog 0-0... Maar HSV verloor die wedstrijd uiteindelijk met 2-0. Tot zover langs de lijn voor vanavond. Morgen zijn we natuurlijk terug. In ieder geval vanaf half vijf met het sportforum. Straks met het oog op morgen. Gepresenteerd door Thijs van der Brink. Ik zeg heel graag tot morgen. En nog een fijne avond. Zivko Kozanovic is broer van een belangrijke getuige van het Joegoslavië-tribunaal. Na bedreiging en mishandeling vlucht hij naar Nederland. Hoe kan je zo iemand sturen terug naar de plek waar hij kan verwachten? Op die eind dood. Maar Zivko krijgt hier geen vluchtelingenstatus. Dat is echt onbegrijpelijk. Hij wordt teruggestuurd naar Servië. Ik heb geen woord over dat. Waar hij vervolgens op klaarlichte dag op straat wordt vermoord. Hij liep richting Zivko en richtte pistool op hem. En hij riep, jij klootzak, dit is je einde. Argos, morgen om kwart over twaalf. Radio 1, het nieuws van alle kanten.